In middernacht, het begin van woensdag 26 februari, Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. Steeds meer mensen overleven een hartstilstand doordat er meer AED's op straat zijn. Omstanders kunnen een patiënt met zo'n defibrillator een schok geven. In Noord-Holland zijn door het gebruik van een AED in 2012 drie keer zoveel mensen met een hartstilstand blijven leven als in 2006, blijkt uit een onderzoek waarover vaktijdschrift Medisch Contact schrijft. Een cardioloog zegt in het tijdschrift dat het aantal overlevenden nog verder omhoog kan. Ambulance- en ziekenhuispersoneel weet soms niet dat een AED is gebruikt... waardoor de hartpatiënt niet altijd goed wordt behandeld. De politie is nu in windschoten in Groningen op zoek... naar de twee voortvluchtige overvallers. Dat gebeurt na een tip. Er wordt met arrestatieteams en een politiehelikopter naar ze gezocht. Volgens de woordvoerder worden alle serieuze tips nagetrokken met een grote politiemacht, omdat de overvallers vuurwapen gevaarlijk zijn... De twee worden verdacht van een serie gewelddadige inbraken, overvallen en ontvoeringen. Het UWV verwacht dat er dit jaar en volgend jaar tienduizenden banen verdwijnen in de zorg- en welzijnssector. Dat komt doordat zorginstellingen nu al rekening houden met bezuinigingen die vanaf 2015 ingaan. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ze nemen die taken over van het Rijk en dat gaat gepaard met bezuinigingen.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 Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Nog tot twee uur zijn we hier. Na ene krijgt u een verhaal van Walter van den Berg. Deze week onze huisschrijver. Hij heeft speciaal voor ons iets geschreven. En een gesprek met de stadsdichter van Doel. Een dorpje onder de rook van Antwerpen. Waar houdt de stadsdichter van Doel zich zoal mee bezig? Maar we beginnen met Johannes Sigmond. De artiestennaam van Blautsoen. Die naam ontleende hij aan een Deense wielrenner. En met zijn tweede album in 2010 brak hij al door. Maar twee jaar later, in 2012, was het echt raak. De plaat Heavy Flowers... Laaiend enthousiaste recensies, optredens, grote festivals, een Edison. En nu is dan de tijd gekomen voor het vierde album. Dat staat binnenkort te verschijnen. Johannes Sigmund werd in 1974 geboren. Zijn ouders waren lid van de Pinkstergemeente. Hij begon al te muziceren op zijn vierde. En na een kort bezoek aan de School voor Journalistiek... werd hij uiteindelijk definitief muzikant. Hartelijk welkom. Dank je wel, dank je wel. We hebben elkaar een keer eerder gesproken voor de radio in, in 2010. Ja. In dezelfde studio zaten we toen. toen. Toen had je al een prachtig album gemaakt dat al lovend werd gerecenseerd. Maar wat er daarnaast gebeurd is, is eigenlijk, als ik het zeg mag, onvoorstelbaar. Uh, onvoorstelbaar weet ik onvoorstelbaar niet. Onvoorstelbaar klinkt alsof, alsof het iets raars is, maar... Het, Gigantisch. Laat ik, laat ik het. Nou, het is zo sinds uh, sinds Drift Sound Machine, want zo heet het tweede album, is het wel heel hard gegaan, zeg maar. Ik heb dat jaar nog op Lowlands gestaan en toen een clubtour gedaan en eigenlijk 2011 denk ik ja, vooral gewerkt aan een nieuwe plaat en af en toe wat optredens gedaan. Um, en toen kwam Heavy Flowers in, in bijna twee jaar geleden, of iets meer dan twee jaar geleden uit. Dat is toen heel hard gegaan, ja. Uitverkochte shows en... heel veel aandacht uh, binnen en buitenland. En heel veel gespeeld. Dus, heel veel uh, gespeeld, heel veel lof. Uh, uh, maar ook, ook heel veel mensen die... bijzonder, want daar gaat het uiteindelijk om. Los van de verkopen en, en, en de glamour en de glitter. Heel veel mensen die enorm geraakt zijn... door jouw muziek. Ja, ja meer dan ooit. Denk ik. Tenminste dat ik dat gemerkt heb. Ook in de zalen trouwens. Uh, en ook in reacties gewoon... Oh, weet je wel... Via de mail of via, via social media. Dat mensen die plaat echt, um, echt meevoelen, alsof, alsof het over hen gaat. Dat is, is wel bijzonder ja. Dat is heel bijzonder. Omdat het natuurlijk nooit vanzelfsprekend is. Dat het gaat gebeuren voor een artiest. Je kunt hard werken. Je kunt mooie muziek maken. Je zult misschien een publiek verwerven. Maar... Dat het echt gaat gebeuren, dat, dat kun je nooit voorspellen. Nee, het is. Kijk, ik, ik denk, er wordt met laatste best veel gevraagd. Omdat het veel mensen in die zin wel verbaast. Dat het met mijn type muziek of met het genre. Het is niet per definitie. Ja, ik zou het niet als mainstream bestempelen. Als je het al een stempel wil geven. Maar ja, zodra heel veel mensen het gaan mooi gaan vinden. En het weten te vinden. Uh, en, en daar helpt het natuurlijk wel bij. Als je af en toe. Uh, uh, een mooie plaat maakt natuurlijk, die waar mensen lovend over schrijven. Als, als mensen het niet weten te vinden, kunnen ze het ook niet mooi of lelijk vinden. Dus je moet eerst gevonden worden voordat, voordat mensen daar een mening over kunnen hebben. En, en dat ze niet aan je voorbij gaan, zeg maar. maar. goed, het is in die zin ook weer niet heel snel gegaan. Mijn eerste album kwam in 2008 uit. Er zijn natuurlijk artiesten die meteen bij hun eerste album, bam... Er staan en... Um, en dan waar... multimiljonair worden aan de drugs raken en dan hoor je er nooit meer wat van. Dat is natuurlijk ook wel dat eens gebeurd. Dat zou kunnen, ja. ja. <laughs> ja. ja. In, in, dat, in dit geval, is, je hebt heel lang ook gewerkt... en, en bent enorm ervaren geworden natuurlijk. Je, je, je nieuwe album, heb je jezelf moeten afschermen... om, om dat album te kunnen maken? Heb je, heb je zeg maar dat, dat proces moeten behoeden voor je succes? Ik vond dat zelf wel, ja. Ik, en misschien is dat helemaal is dat onzin. Alleen, ik heb heel erg geprobeerd... iedereen die op een gegeven moment erbij betrokken was... bij het studioproces... en dat waren vooral de muzikanten waar ik live ook veel mee speel... maar ook uh, Martijn Groeneveld, die, die het allemaal gemixt heeft... Um, heb ik echt op het hart gedrukt van hou je mond, weet je wel. Ik wil eigenlijk dat niemand weet dat ik dit nu aan het doen ben. Um, ik heb heel veel gespeeld, weer veel... Veel toertjes gedaan. En op een gegeven moment was eigenlijk het idee. Ik ga een tijdje. Misschien een half jaar. Misschien een jaar. In ieder geval niet op het podium staan. En een beetje rust tot rust komen misschien. Maar ik schrijf eigenlijk altijd. En die liedjes moesten er op een gegeven moment gewoon uit. En um, ik had het gevoel. Laat ik ze ook zo snel mogelijk vastleggen. Want anders verdwijnt het. Ver, verdwijnt het misschien of zo. Die, die vibe die ik daarbij voelde. En het heeft me wel heel erg geholpen om te zeggen: joh, geen getwitter erover. Geen, uh, niet in de kroeg erover praten. Als mensen vragen: weet je wel, uh, wat ben je aan het doen? Zeg gewoon dat, uh, dat Blouds aan het schrijven is. En, uh, ik, en dat was ik zo, want ik heb tot in een vrij vers stadium. Uh, ben ik gewoon aan het schaven en aan het bijschrijven. Zeg maar. maar wat probeerde je te vermijden? Do door het geheim te houden? Nou, nou, ik denk wel, ik heb wel gevoeld dat een. Het uh, voel is. Dat de verwachtingen naar heavy flowers zijn natuurlijk best hoog. En dat is helemaal niet erg. Alleen ik wil daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Met Andermans verwachtingen? Nee. Dat is, ik denk dat dat een soort van puurheid. Um, en een soort focus weghaalt bij je. Omdat je dan... Nou kijk, niemand heeft ooit uh, zitten wachten op mijn debuutalbum. En dat is eigenlijk heerlijk. Om op die manier gewoon heel vrij uit te gaan doen wat je... Wat je, wat je gedachten en wat je gevoel je ingeeft om te doen. In een studio, maar tijdens het schrijven ook. En eigenlijk wilde ik stiekem terug naar die fase eigenlijk. Die, weet je, heel pril en dat niemand op je zit te wachten. Want dan, en dan ben je ook, ook vrij. Dan kan je ook doen wat je wil. Ja, en misschien het feit dat ik dan nu heb gezegd, houd het stil, houd het geheim. Dat is, dat is een soort van trucje om mezelf misschien voor de gek te houden. Maar het heeft, heeft wel ge, gewerkt voor mij. Je bent vaak in Barcelona. Uh, uh, je houdt van, van die stad. Mm. En, en terecht natuurlijk. Ben je daar nu ook veel geweest om jezelf af te zonderen? Om daar te schrijven? Ik vind het wel heerlijk. Kijk, de laatste keer dat ik er was... Ik denk dat dat drie, drie weken, vier weken geleden of zo... Ben ik echt gewoon gaan stappen daar. Dus dat, maar dat is, ben ik er drie dagen of zo. Uh, maar ik vind het ook heerlijk om daar gewoon... Af en toe een week of twee weken echt... Maar dan ook met het doel heen te gaan om om te gaan schrijven. En dan is het, leidt het me daar gek genoeg leiden me minder dingen af. Ik ben daarvoor een duidelijk doel. Het klimaat is er goed, het eten is er goed. De mensen zijn er lief. En, uh, tenminste voor mij. <laughs> en uh, dat, dat voelt heel goed. Maar ik ben ook wel in Berlijn geweest. En ik schrijf ook veel onderweg. Maar het echte, het zeg maar het echte, gewoon... ochtends om negen uur opstaan of, of om negen uur aan het werk gaan... En schrijven aan liedjes en dan s'avonds om tien uur uh, eens een keer je gitaar wegleggen. Dat vind ik heerlijk om dat in, uh, in ieder geval niet in Nederland te doen of zo. Omdat je daar misschien ook iemand anders bent in, in wezen. Omdat je, dat je anders in de omgeving staat met een andere blik kijkt naar de wereld. Omdat je toch er niet geboren bent. Het is niet je geboorteplaats. Misschien. Ik, word, uh, ja. ik ben er ook iets vrijer denk ik in, uh, gewoon in het openbaar. Je, in Nederland word je waarschijnlijk wel veelvuldig herkend op straat inmiddels. Maar mm -hmm. dat zal in Barcelona ook wel gebeuren. Want het stikt daar natuurlijk ook van de Nederlanders. Tuurlijk. Alleen, ja, natuurlijk. Alleen, ik kom niet speciaal op de plekken waar nou veel Nederlanders komen. Maar, kom je, maar dat is overal ter wereld, weet je wel? Dat is zelfs in New York zo. En wat gebeurt er dan? Nou, dan is het in, het, in, een, in een leuk geval: is het, hey, en, en dan is het even hooi en, en weer door of zo. En in een vervelend geval <lacht> blijven ze te lang hangen. En uh, wil je gaan door of, of ze gaan achter je rug om. Maar dat, goed, ja, dat hoort erbij. Ik ben het wel gewend. Je had het over je eerste album. We, we gaan uh, een, een nummer draaien van het eerste album. Ook van het tweede album. En natuurlijk ook van, van, het, uh, van het album daarna. Maar uh, we beginnen dus met het uh, debuutalbum uit 2008. En het nummer dat heet Blindspot. Wil je er iets over zeggen over het nummer van tevoren? Um, maar eigenlijk niet. Nou, dan gaan we gewoon luisteren. A blind spot as a hiding place What's the difference here? Objects in the mirror are closer than they appear A blind spot as a hiding place, afraid to be alone. A blind spot as a hiding place, until the killing zone. And we run. Mindspot, 2008. Luister je je eigen muziek vaak terug eigenlijk? Ga je wel zitten om, om te luisteren naar zo'n zo oud album? Nou, eigenlijk niet, maar ik vind het soms wel interessant om te horen. Kijk, inmiddels weet ik wat, wat liedjes live zijn geworden, weet je, want liedjes staan nooit stil. Dat is een soort organisch iets. En dan is het soms wel eens grappig om iets terug te luisteren. Hoe, hoe het ook alweer ooit op plaat terecht is gekomen. Maar echt terugluisteren naar mijn eigen muziek... doe ik niet zo graag of zo. Hoewel ik het nieuwe album... gek genoeg al heel vaak geluisterd heb. En dat bevalt dan ook meteen. Want heel, heel veel artiesten hebben er moeite mee. Hè? Die horen op een gegeven moment alleen maar... Uh, ja, een soort onzekerheid. Of misschien waar, waar ze het anders hadden willen hebben. Of, uh... Ja. Nou, ik, misschien is het wel dat ik daar juist naar nou op zoek ben... door het heel veel te luisteren. Want ik heb dat bij alle albums wel gehad. dat Zodra het klaar was, dat ik dacht... shit, ja, fuck, dat, dat had ik misschien zo moeten doen. Of dat liedje, daar had nog veel meer in gezeten... als ik het iets anders had gearrangeerd. Of uh, dat liedje had er misschien helemaal niet, opge had helemaal niet op de plaat gehoeven. En uh, misschien dat ik dat wel zoek nu op het nieuwe album... En dat, ik heb het tot nu toe niet gevonden. Dus het bevalt me zeker, ja. Ik zei aan het begin dat je, dat je bent begonnen met muziceren op je, op je vierde al. Ja, Dat, dat voor muziceren jou, klinkt wel heel groot. Op maar die leeftijd, waar, waar anderen maar. met autootjes spelen of met een bromtol... Daar, daar pakte jij muziekinstrumenten. Nou, ik speelde ook wel gewoon met een Lego. Maar dat ging heel snel al over in... Uh, mijn, mijn ouders zijn heel muzikaal. Die hadden ook heel veel instrumenten thuis. En uh, dat... Er stond een piano, er waren verschillende gitaren... maar ook ukuleles, banjo's. Heel veel instrumenten waar ik nu nog veel gebruik van maak. En dat was geen probleem om daar aan te zitten als kind. Juist Dat werd juist aangemoedigd. Doe maar en ga er maar mee spelen. Het enige wat nooit in huis kwam was een drumstel. Dus dat werden plastic dozen... waar, waar ik samen met mijn broer op stond te rammen. Heel verstandig om je kinderen geen drumstel te geven trouwens. Ja, vind je. Ja, maakt zo'n herrie zo'n kind. Nou ja, zo dat is zo. Tegenwoordig zijn er gelukkig betere oplossingen. Maar volgens mij in de tijd waren de elektronische drumkits nog niet zo voorhanden. Of misschien veel te duur. Ik heb geen idee. Wat voor rol speelde muziek bij jullie thuis? Want je zegt, je, je ouders waren muzikaal. Je ouders waren ook heel gelovig. Wat, mm. wat was dat voor muziek thuis? Nou, voor mij staat... Staat dat gek genoeg ook best wel heel erg met elkaar in verband? Want de kerk uh, waar zij trouwens nog steeds komen, dat is een Pinkse gemeente. En dan uh, in, in, in veel kerken is er een orgel en dat zit. En dan wordt er uh, heel langzaam en saai gezongen. En een Pinkse gemeente die komt veel meer uit de hoek van de, van de evangelische hoek, zeg maar. Uh, ook de zwarte kerk uit Amerika. Dus dat, daar stond gewoon een band je had een piano, drums, elektrische gitaar, alles erop en eraan. Dus dat, dat was veel meer een, um, ja, dat was bijna popmuziek eigenlijk. Wat is dat verder eigenlijk voor iets die Pinkstergemeente? Wat, wat, hoe zou je dat ja, omschrijven? Hoe zou ik dat omschrijven? Het heeft iets, uh, het heeft iets sectarisch wel. Hoewel de kerk waar ik dan in ben opgegroeid, die was nog vrij. Voor, die, in die, voor, die, voor die, dat soort kerken was het een vrij normale kerk, zeg maar. Maar ja, het, het, werd, het was heftig. Het werd, weet je, ja, dat wordt voor mensen die doodziek zijn. wordt daarvoor gebeden in de hoop dat ze beter worden. Weet je, het is een soort jomanda-achtige toestanden. Ja, voor mij als kind was dat heel normaal om dat te zien. Maar, uh, ja. Ik, het, het enige goede, denk ik, mooi wat ik er aan heb overgehouden is, is denk ik mijn, mijn muzikale opvoeding daar, want de kerk was in die zin wel een hele grote uh, dat was één grote muzikale opvoeding voor mij. Daar werd zoveel gezongen ik heb daar ook geleerd wat muziek kan betekenen voor je persoonlijk, zeg maar. Even los dat daar natuurlijk de link met het geloof... en het bovennatuurlijke gemaakt is. En dat heb ik natuurlijk ook nog een tijd wel gedaan. Maar dat als je dat kwijt bent, dan blijft die muziek... en dan leer je dat die muziek zelf al zo krachtig is. Ik vind het wel mooi omdat het, dat het een klassiek thema is... dat eigenlijk in de hele geschiedenis van de, van de populaire muziek... van de rock n roll terugkeert. Dat het heel veel hele grote artiesten in de kerk hebben leren zingen. Van de Aretha Franklin mm -hmm. en Sam Cooke. Maar dat... dat ook de heidenen heel veel in de muziek hebben gezocht altijd. Dat, dat de muziek ook altijd iets is geweest... om je tegen die banden van je, van je jeugd af te zetten. Om vrij te breken. Ja, maar ik... Ik, heb het, ja, ik weet niet, ik heb natuurlijk wel... Ik heb in mij toen ik tiener was veel metal... En, en, maar ook heel veel hiphop geluisterd. Ik heb dat nooit echt... gebruikt of zo om me, om me af te zetten tegen... Ik heb muziek als, als zodanig nooit zo gebruikt om me af te zetten. Terwijl, um, tenminste niet bewust, laat ik het zo zeggen. Maar ja, muziek past vaak bij een fase. Dus misschien een, een bepaald gevoel van vrijheid. Of een bepaald uh, gevoel van, van een overgang. Want, want je bent op een gegeven moment opgegroeid. En dan, dan stap je uit een, een vrij sectarisch geloof. Mm -hmm. Om, om, om in, naar het grote niets te gaan. Om, om heiden te worden. Ja, om heiden te worden, zo heb ik dat niet ervaren. Dat nee, dat... Ja, zo heet dat in, in, in sommige kringen. Hè? Dan, dan ben je heiden. Ja, nee, zeker. Dat, dat, dat goed, zo zien zij dat ook, maar dat is niet. Om zonder vanuit, geloof, niet geloof, niet kinderachtig zeggen. Ja. Zonder geloof verder te gaan. Ja. Ja. Dat is, voor, dat is voor mij wel heel geleidelijk gegaan ook. En paste daar, paste daar muziek bij? Was, was het dat je dan ook andere muziek ging luisteren? Of, of nee, bleef het nee, hetzelfde? Nee. Kijk, het is wel zo. Kijk, het was weer niet zo streng dat ik. Laat ik zo zeggen, ik ben niet opgevoed met, met de Beatles ofzo. Dylan wel. En vooral natuurlijk toen die, toen die in het geloof zat. Toen die reborn Christian ja. was. Ja. ja, maar op een gegeven moment heb je je eigen cassettespeler en je eigen radio. Dus ik heb natuurlijk wel ook gewoon popmuziek meegekregen. Alleen dat was buiten het zicht van mijn ouders, zeg maar. En ik heb Nirvana en de Beatles, zeg maar, min of meer gelijktijdig, of nou gelijktijdig maar redelijk simultane, heb ik, dat, uh, heb ik dat ontdekt, zeg maar. Maar buiten het zicht van je ouders, want die hadden dan wel iets tegen die popmuziek. Er was ja, wel een soort ja, ja. voorkeur. Ja, want je hebt natuurlijk een hele stroming van Christian Contemporary Music, heet dat geloof ik. Volgens mij bestaat het ook nauwelijks meer, maar dat komt heel erg vanuit, vanuit Nashville en vanuit L.A., uh, en dat was gewoon gekopieerde popmuziek. Alleen dan met een andere tekst. En daar zat af en toe... Had jij daar ook wel gewoon... Uh, voor zover ik dat kon zien... Dat, dat je zag... Nou, er zitten ook wel echt authentieke kunstenaars tussen. Die iets doen wat... In de rest van de wereld ook niet gebeurt. Larry Norman of zo. Wat trouwens weer een goede vriend van Bob Dylan was. Ehm... Um, maar Beatles, weet je wel, dat, dat werd gemaakt met drugs. Dus dat was uh, verboden. Maar ik heb daar, denk ik, ja, ik weet niet of ik daar zo onder geleden heb, het enige. Wat ik herinner. Ik heb wel eens. Er is wel eens gebeurd dat er een cassettebandje met, met, met snoeiharde metal werd ingenomen. Alleen, het grappige is dat dat. Dat was dan ook nog eens christelijke metal. Maar <laughs> maar ze, vonden, ze vonden het gewoon herrie. Ze dachten, ja, het was gewoon een duivel. Het bandje dat was van de duivel. Dat was duivel. Werd ook wel letterlijk wel gezegd, ja. Als je het in muzikale termen uh, beschouwt. Want die, die christelijke platen van Dillen, Het is in sommige kringen. Is, is, is dat dan weer vloeken. Die vind ik eigenlijk heel erg gaaf. Omdat vind jij ze gaaf? Jij ja, ik vind ze gaaf. Ja. Omdat het, dat het een soort hymnus zijn. En dat, dat hij er dat zo dus enorm in gelooft. Dat, eigenlijk heeft het gewoon wel ja, iets. Er zijn best wel hele mooie liedjes uit voortgekomen. Maar... Het is niet zijn beste fase. Maar nou. het, het, het, heeft, het heeft gewoon wel iets. Maar vaak in van, die, van gelovige muziek zit, zit een soort opwekkendheid. Terwijl, terwijl aan die andere kant, Jerry Lee Lewis die, die dan van, van de duivel was, zeg maar, daar zit vaak iets, iets duisters in. Ja, maar dat, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat zodra mensen een boodschap willen verkondigen en daar muziek voor gaan gebruiken, dan uh, poet je ook heel veel eerlijkheid weg. En, want dat is bij Johnny Cash ook gebeurd. Die ging op een gegeven moment zelfs voor, voor, voor Billy Graham, zeg maar de grote dominee, die deed daar de opening voor, zeg maar. En dat, was, dat is een vreselijke fase, zeg maar. In muzikaal en artistiek gezien... Uh, in de periode van... ja in de het, in het artistieke carrière van Johnny Cash. Dan wordt het een soort propaganda. Dan lever je je uit. Ja, het wordt propaganda. Dus dan is muziek een, is geen doel meer... maar puur een vehikel van ideeën. Ja. En, en dat, ja, dat is... Ik, dat is lelijk. Ik vind dat vaak lelijk. En het kan per toeval, per toeval misschien nog iets moois opleveren. Maar ik, ik, ik haak dan heel snel af. Ik, ik, misschien ben ik er ook daar in die zin wel mee verpest, zeg maar. Dat ik daar een beetje allergisch voor ben. Jouw muziek is, is bepaald niet de, de gospel. Omdat dat zeker je, je, je vorige albums. Dat vaak toch ook een soort duisternis in zit. Dat de, de, vaak niet, niet de, de, de lichte kant van het leven is waar, mm -hmm. waar je muziek over gaat. Maar klopt. Maar dat is niet een keuze, dat is. Dat is gewoon je, hoe je het voelt. En, en als hoe je het tegen me aanschopt schopt, komt dat er gewoon uit. En, uh, dus als ik zelf liedjes schrijf, ben ik. Het is bijna. Het is niet een soort verstandelijk proces. Ik, het is heel intuïtief en heel. Het gaat bijna in één flow. Achter een piano kruipen of een gitaar pakken of een ander instrument en gaan zingen. Dan ontstaat er gewoon iets. En da daar, zit vaak, daar zit vaak ook iets sombers in. Veel, veel liedjes, althans op je, op je vorige album, gingen over vergankelijkheid. In, in, in alle verschijningsvormen. Zeker op Heavy Flowers, ja. Ja, ja. ja klopt. <laughs> ja. Ik, ik, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is, uh, het is, uh, het is heel fascinerend hoe... hoe uh, maar ook misschien wel een beetje beangstigend dat dingen ineens kunnen stoppen. Alleen het is wel weer hoopvol. Dat is zeker in de natuur in ieder geval. Uh, en dit jaar heel vroeg. Uh, dat, de, dat de lente weer is. Dat er weer bloemen, nieuwe bloemen staan. Dat, alleen ja, hoe dat zit met de mens. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. De, de, de eindigheid. Want ja, want ja in, in het grote plaatje der natuur. Uh, de de maden eten ervan. Dat schijnt trouwens ook niet helemaal zo te zijn. Maar goed, nee. dat, dat, er, er komt wel weer wat uit. Uit zo'n lichaam. Maar voor, voor degene zelf. Als je, als je niet in een, in een god gelooft. Dan houdt het op. Ik ben vader van twee, uh, van twee kinderen. Ergens zie ik in hun wel een soort eeuwig leven. Uh, dat kan ook stoppen. Als zij geen kinderen meer krijgen. Dat is eigenlijk hoe, hoe het in de natuur werkt. Dat je, ja. je hebt je, je genen doorgegeven. En het is dan verder aan de volgende generatie. Precies. Maar, maar je bent opgegroeid in een, in een gemeente. Waar, waarin er een hierna was. was. Ja. Niet voor iedereen. Maar ja. ik, ik vind dat fascinerend als iemand daarin opgroeit... En, en het dan later niet meer heeft... dat je dan moet leren om het zonder te doen. Terwijl voor ik een... voelde voor mij echt... Uh, dat heeft wel even geduurd... omdat het bij mij niet van de een op de andere dag was. Maar het, het voelt voor mij wel... Als, achter, als een bevrijding bijna. Om te weten dat dit het is. Aan de andere kant... ben ik wel zo nieuwsgierig genoeg van om... Wij weten natuurlijk niet echt hoe het is. En waarschijnlijk komen we dat ook nooit te weten. Hoe het is om dood te zijn, bedoel je? Ja. Ja, nee, daar kan je, daar kan je bitter weinig over nee, daarom. zeggen. Maar het is wel. Het is, uh, ik vind het is zo'n vervelende troost. Ook voor mensen die geloven, alleen dat weten ze zelf natuurlijk niet. Maar het is een soort zoethoudertje. En het, het troost ook uiteindelijk helemaal niet. Je houdt jezelf eigenlijk alleen nog maar meer voor de gek, weet je wel? Dan kun je net zo goed. Uh, ja, het werkt echt als opium. Het is een soort drugs dan. Die je gebruikt om in ieder geval de pijn. In ieder geval uh, te verminderen. Ja, de, ik, ik zou er eigenlijk niet, niet zelf over willen oordelen. Ik vind dat, dat iedereen dat uiteraard ook voor zichzelf moet weten. Ik kan me ook voorstellen dat voor veel mensen troost. Biedt ja, om, om maar te geloven ik heb ook dat niks tegen drugsgebruik. Is. Nee, dat biedt ook. Nou ja, troost is niet het eerste woord. Maar, maar uh, het verzachting, het verzacht, verlichting. Verzacht, zeker. Dus dat, dat, zo bedoel ik het ook niet als veroordeling. Maar ik denk dat het. Hetzelfde mechanisme aan, aan de gang is. In dat soort situaties. De kerk is de, de opium van het volk. Ja, eigenlijk kom je daar wel toch weer op uit, ja. Laten we een liedje draaien van dat, dat tweede album. Heavy Flowers. Het, het nummer. Um... Derde album is dat. Derde album, ja, ja. ik sla er gewoon één over. Flame on My Head. Wil je, wil je daar van tevoren iets over vertellen? Uh, Flame on My Head, dat is volgens mij dat is de opening, openingstrekker van het album ik ook heel lang uh, toen we begonnen met, met die toene gespeeld als opening, alleen kwamen we daar zo snel achter mensen reageerden zo enthousiast op dat liedje, dat het een paar liedjes duurde voordat we daar weer tegenop konden dus dat liedje is langzaamaan verder in de, in de setlist uh, geraakt zeg maar um, en, en de reacties op dat liedje waren allereerste keer toen het op online kwam zo, zo groot dat we wel voelden van er is iets bijzonders aan de hand Ga er naar luisteren. Flame on my head. know I hold I want to go I want to go seek your hiding place I want to go far I want to go down flat face I want to grow up and hold your body next to me I want to go up. I wanna grow hair. I wanna go now. I wanna go mad and shout it out. I wanna go. Peace will hold no war will bring me down. Prima My Head van het album Heavy Flowers van Zoen. We hadden het net over uh, als je gelovig bent opgevoed... en je, en je valt er vanaf van het geloof... of, of uh, nou, je doet er niet meer aan mee op wat voor manier dan ook... dan heb je geen hiernamaas meer... maar je hebt eigenlijk ook geen, geen lijn meer in het leven. Je moet het helemaal zelf uitzoeken waar het toe dient... en wat je ermee aan moet. Ja, ik heb dat nooit zo ervaren. Maar misschien ook omdat ik altijd mijn gezond verstand ook nog tot op zekere hoogte heb gebruikt... toen ik nog geloofde, zeg maar. En mijn ouders zijn ook wel redelijk nuchter. Dat zijn geen zweverige types of zo. Dus het wil niet zeggen als je dat echte geloof weghaalt... dat er dan niks meer overblijft. Want er zit... Weet je, ook, en ook in de verhalen zeg maar waarmee ik ben opgegroeid... zitten nog steeds ontzettend mooie... Uh, ja, dat zijn nog steeds vaak hele mooie verhalen. Voor, voor de, de meer alledaagse moraal bijvoorbeeld. Of voor, voor uh, bepaalde wijsheden. Want het zijn, het zijn natuurlijk inderdaad prachtige vertellingen. Ja, precies. Maar goed dat, zijn, uh, dat zit ook in de Griekse mythologie. Dus dat staat voor mij in die zin gelijk. Um, maar ik heb niet het uh, niet gevoel gehad dat ik ineens een soort stuurloze uh, schip was. Of zo. Wat? Dat ik niet wist welke kant ik op moest. Ik denk eerder dat ik dat juist... Uh, gaandeweg, zeg maar ook toen ik nog geloofde, heb, heb geleerd. Het is voor mij echt niet van de een op de andere dag... bam, en nu is het uh, uh, klaar of zo. Ge Geleidelijk en op een, op een dag dan, dan denk je... ja, ach, het is er gewoon niet meer. Ja, op een gegeven moment neem je... weet je, ik werd ook denk ik... toen ik uh, een jaar of 18 was of zo... al wel gezien als een soort vrijzinnig uh, gelovige. Dus dan heb je bepaalde... Uh, bepaalde onderdelen uit het geloof al lang uh, gezegd. Alleen dan zie je nog bepaalde waarden in andere facetten. Dus ja, dan, dat is voor heel veel mensen uit die kringen natuurlijk een... Uh, uh, ja nou, vanaf dat moment gaat het natuurlijk bergafwaarts. Maar zullen we ophouden over dat geloof? Ja, er, we ge ja, je gods... hebt helemaal gelijk, <laughs> want ik wilde het hebben over je over nieuwe album. Uh, omdat je vorige album ging heel erg over, over vergankelijkheid... Maar je nieuwe album, ik had gedacht, die komt met een heel ingetogen, rustig beschouwend album. Waarom dacht je dat? Ja, dat dacht ik omdat ik omdat ik je had horen spelen met alleen een akoestische gitaar en omdat dat zo goed werkte. Omdat het in een hele kleine setting omdat het iets intiems had. En daar zit een kant die misschien ook een plaat verdient. Maar ik mocht vandaag het album luisteren van de Platenmaatschappij. En het is lekker rock, het is stevig. Ja. Het is, het is een strijdbaar album, zou je het zo kunnen noemen? Ja, er zit wel, er zit wel een hoop woede in. En, uh, het is harder, het is meer herrie. Uh, zonder dat ik geweld doe aan, aan, aan de manier waarop ik uh, liedjes wil schrijven. Dus ik zou ze zo ook nog voor een heel groot deel... in mijn upje kunnen spelen met, een, met één instrument... Het is ook wel lekker rock'n'roll. Hier en daar zijn het bijna... tegen het eind van nummers nummer zijn het bijna... Uh, ja, hoe noem je dat? Hymnes? Zijn het bijna... Uh, ja. maar misschien komt het ook omdat dat ene liedje... bij de Olympische Spelen is gebruikt. Dat je het dan als een strijdlied gaat zien of zo. Dat ik het er daarom in hoor. Maar... Nou, dat zit er ook wel in. Dat is ook wel een soort van, uh, van strijdlied. Um, en dat hebben denk ik heel veel liedjes op het album. hebben dat wel. Soms, kijk... Zingen is iets heel moois... en het kan troost bieden. Het kan je ook moed geven. Vlak voordat je een speciale opdracht hebt. Of een speciale strijd aangaat. En het kan je ook troost bieden als je een strijd hebt verloren. En dat hebben al die liedjes wel een beetje in zich. Ook de kleinere liedjes. De, de thema's die, die gaan ook over... Je zei er zit veel woede in. Het, het gaat ook heel erg over uh, leegte. Over, over teleurstelling. Um, ja, het is moeilijk om een heel album te beschouwen. En, en ik, ik, heb het, ik heb het eigenlijk ook vandaag teken goed kunnen, kunnen luisteren. Dus is misschien ook vroeg om, om daar, daar echt iets over te zeggen. Maar in, in die zin deed het mij een klein beetje denken... Heel, op een heel andere manier aan Born to Run van, van Bruce Springsteen. Zo, zo, het zo... hele album bedoel je? Ja, gewoon het, het gevoel van het album. Een soort, soort uh, road album. Ja, ik, ik moet, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb echt... Um, ik hou heel erg van Born to Run. Dat is denk ik toch voor heel veel mensen. Maar voor, voor mij, ik heb dat wel wat later ontdekt. Maar... Ook toen het uit was 79, denk ik, dat het uitkwam. Maar ik heb wel heel veel van dat album geleerd. Ook van de productie, de manier waarop ze dingen hebben aangepakt. Maar ik weet ook dat uh, Bruce Springsteen voor die plaat enorm um, lang heeft gewerkt. Bijvoorbeeld aan zijn teksten. En ik vind, ik vind het ook echt heel goed geschreven. Heel simpel en heel sober, maar heel raak of zo. En ik heb tuurlijk, ja, daar heb ik wel naar gekeken van hoe, hoe heeft hij dat geflikt. En uh, daar zitten ook heel veel uren in. En dat heb ik bij, deze, bij dit album ook wel gedaan. En productioneel gezien, wat zij daar heel veel deden... is heel veel opnemen, heel veel opnemen. En dan later gaan strippen en eigenlijk tijdens het mixen... Uh, nog heel veel keuzes maken in de arrangementen en zo. En daar heb je wel een soort van discipline voor nodig... om dan ook echt die keuzes te maken. Maar het is heerlijk om tot, tot in het staartje van je productie... nog het gevoel te hebben dat je alles kan omgooien... Dan blijft het namelijk constant een moment van creëren. In plaats van uh, we zetten hier nu, we doen hier deze deur dicht. Gaan we naar de volgende kamer, we komen niet meer terug in dat kamertje. Zeg maar. En dat, dat, dat is dat is heel jammer als dat gebeurt in de studio. En de studio moet een speelplaats zijn. Vooral de eindes van de liedjes. zijn, zijn live uh, kunnen ze doorgaan en, en, en kan, kan het echt heel opzwevend worden. Ja. Terwijl je op de plaat dat netjes op tijd afrondt. Ja. ja. Dat is waar. Ik heb alleen wel heel erg geprobeerd. Om ook in de sound en in de raveligheid Iets meer van, het, van wat het live vaak al is. Op de plaat vast te leggen. En ook in, in een, paar, een paar gevallen de keus gemaakt. Om als een nummer klaar is. Toch nog eens een keer te herstarten. Dus dat kan ik toch niet laten. Alhoewel ik moet er gewoon wel mee oppassen. Dat, soms doe ik het liefst bij elk liedje, maar dat, dat is uh, een beetje overdreven. Die, die woede die op je, op je plaats zit, er, er zit ook uh, ja, er zit een soort opwinding in over, over leugens, uh, teleurstelling. Mm -hmm. Waarom houdt dat thema je bezig? Ja, het, het valt mij gewoon heel erg op dat uh, kijk, de leugen is van alle tijden. En de leugen heeft ook hele mooie kanten. Ik hoorde gisteren Adriaan van Dis nog zeggen... dat ben ik het echt helemaal met hem eens... dat de leugen vaak zoveel meer kan vertellen... over de, wat waarheid dan zou kunnen zijn... of wat waarheid is, of de, wat de werkelijkheid is. Maar het, de manier waarop wij leugens nodig hebben... om te functioneren, zeg maar. In het klein, tussen, weet je wat, tussen jij en ik... maar ook in het groot met banksystemen en politieke systemen... Alles is, is zo doordrenkt in het bedrijfsleven ook van leugens. En dat is wel eens... Ja, ik, ik vind het vermoeiend. Ik vind het, ook, ik, vind het ook niet, ik vind het ook echt niet eerlijk. En ik merk ook, misschien ja, komt het ook omdat ik vader ben... dat ik denk, nou, mijn kinderen moeten dus opgroeien. Moet ik ze dan ook gaan opvoeden met leugens? Moet ik ze daarop voorbereiden? Ik, ja, soms ben, je dat gewoon, ben ik dat gewoon zat. Maar het is misschien ook ja ondenkbaar Of misschien een, bijna een kinderlijke mentaliteit. Om te denken dat we zonder leugens zouden kunnen. Je, je, nee, je, je nee, moeder ik, komt van de trap af en zegt. Wat vind je van mijn nieuwe jurk? Nee, maar ik denk ook dat, dat een leugentje om best wil. Zeker uh, zijn, functie, zijn functie heeft. Uh, alleen, uh, weet je, net als zelfbedrog. Weet je, ik denk dat veel mensen, of dat nou terecht is of niet. Uh, maar wel een stuk gelukkiger zijn door een bepaalde vorm van zelfbedrog. Uh, want heel veel zelfvertrouwen is bijvoorbeeld gebaseerd op leugen. Uh, maar dat hoeft helemaal niet te erg te zijn. Je kunt jezelf de, de, de vraag stellen of er wel een waarheid is... Of, of het concept waarheid eigenlijk wel bestaat. Klopt, klopt. En in die zin uh, ja, liggen, liggen leugen en waarheid misschien wel heel erg... niet alleen naast elkaar, maar ook in elkaar. Het, het album is er nu. Het, het album gaat verschijnen. De, de, de, het komt een ontzettend druk jaar aan voor jou, want je gaat... Uh, toeren. Mm -hmm. optredens zijn eigenlijk al, al best wel optredens al uitverkocht. Deze week werden heel veel data al van festivals bekend. Die in ja. de, de vroege festivals zeg ja. maar, van de zomer, de, daar sta je ook op, op heel wat. Je gaat naar Duitsland, naar Zwitserland, uh, naar eigenlijk nog meer landen in Europa, maar nog niet alles is bekend bekendgemaakt. Klopt, nee, klopt. Er, gaat een hele, er komt echt een enorme tour aan. Ja. Dus ja, dat is, ik heb daar ontzettend veel zin in. Dus we gaan veel, veel uh, Benelux, uh, Duitsland, inderdaad Zwitserland, Scandinavië ook. Uh, we gaan van alles doen. Je album is ook opgepikt, je vorige album in, uh, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. heb, je, heb je plannen om daar naartoe op tour te gaan? Ik zou, ik zou heel graag weer willen. Eigenlijk, ik was uitgenodigd om in het afgelopen oktober daar nog een club door te doen. Alleen heb ik toch de voorrang gegeven aan het afronden van, de, van het nieuwe album. Omdat als ik geen nieuwe dingen kan maken, word ik ook ongelukkig maar het betekent wel dat ik voor het nieuwe album nu... eerst de focus op Europa leg. En dan wellicht in 2015 die kant weer eens opgaan om daar wat te spelen. Want ik ben er nu denk ik drie of vier keer geweest. En het, ja, het, is, een, het is voor mij niet het walhalla van de popmuziek. Het is niet een soort droom om daar door te breken... maar als mensen daar mijn muziek mooi vinden en het willen horen... kom ik graag langs. Alleen het is wel ingewikkeld om op beide fronten... en in Europa en in Amerika... tegelijkertijd aan de slag te zijn. Voor, voor veel artiesten is het zo... als je ook maar een beetje ruikt... dat er succes in Amerika eventueel in zit... dan, dan ren je erop af. Nou, ik, ik, er waren een hoop kansen... en die heb ik ook wel aangepakt. Alleen, je merkt er heel snel... je moet er twee, drie maanden wel zitten. Uh, per jaar. En volgens de Amerikanen het liefst dan achter elkaar. Ja, en dat, dat kan gewoon niet... met de schema's en de verplichtingen... die we in Europa hebben. Je had het net over jezelf afschermen. Om, om eigenlijk precies degene te, te blijven die je was toen je je eerste album maakte. Om, om niet alles wat om je heen gebeurt en alle drukte die zich in je leven afspeelt. Dat creatieve proces te laten verstoren. Dus Dat, dat klinkt bijna als een soort dubbel leven Dat je je, je je leven als succesvol artiest hebt. En dat je daarnaast nog een afgeschermd leven gewoon als, als jezelf. Als degene die je was leidt. Mm. Dat... dat... Dat weet ik niet. Alleen soms heb je gewoon even oogkleppen nodig... om even tot jezelf te komen. Dat wil niet zeggen dat ik daar buiten niet mezelf ben. Maar je hebt ook een nee, soort Nee, ik bedoel rust. niet dat je niet jezelf bent... maar je, je hebt ook een eigen ja. leven. Je hebt een, hmm. je hebt een gezin, zoals je, hmm. zoals je net zei. Um, mo moet je dat steeds meer afschermen? Is, is dat iets wat langzaam gescheiden raakt van, van je leven als artiest? Nou, het is gewoon uh, zoveel drukker geworden... en de agenda is zoveel voller... Uh, dat er heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. En dat betekent dat je heel goed moet plannen. En dat geldt dus ook voor het schrijven van liedjes en, en je echt je de tijd gunnen om rust te nemen. en je af en toe te vervelen, zodat er weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Lukt dat nog om je te vervelen? Dat moet ik bijna. Ik moet, het, ik moet het bijna inplannen. Weet je, wel, dat, dat, dat kan nou echt alleen als je een lege agenda hebt. Dus dat moet je gewoon op een gegeven moment zeggen: hou nu twee weken de agenda uh, schoon. Twee weken om je, om je te vervelen. Een, een heel druk jaar, dus het is, het is misschien eigenlijk niet het moment... Om, om naar verdere plannen te vragen. Maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Omdat ik het idee heb dat er zo ontzettend veel in jou zit... en dat dingen eigenlijk ook vrij snel gaan. Ook creatief gezien. Mm -hmm. Heb je in die zin een idee, bijvoorbeeld zo'n zo ingetogen plaats? Of, of bijvoorbeeld iets met film? want Dat is volgens mij ook wel een soort ja, nee, ding. Ja, ik, ik, heb, ik heb ooit een documentaire gemaakt... over een, een grote wielerronde in Italië. De Ronde van Lombardije. Zoiets zou ik echt wel weer een keer willen doen. Alleen wanneer? De, de tijd ontbreekt me nu. En er is ook niet echt nu meteen een soort van noodzaak... of een onderwerp waarvan ik denk... dat is voor mij urgent genoeg om daar iets mee te doen. En ik, ik doe wel dingen omdat ik het echt van binnenuit voeren om te doen... dat geldt ook voor het maken van platen. En momenteel moet ik even niet aan denken... om echt weer aan een plaat te gaan werken. Liedjes schrijf ik en ideetjes vastleggen... of dat nou in een studio is of onderweg op mijn laptop. Of, uh, dat doe ik altijd wel. En dat is ook een, een soort van tweede natuur geworden... om dat altijd vast te leggen en uh, daar uh, af en toe aan bij te schaven. En op een gegeven moment voel je ja, nou, er is een soort van... Collectie van ideeën aan het ontstaan. Hier, dit kan een album worden. Zo is het bij mij eigenlijk altijd gegaan. Ja, het rennen dat is het, over leugens gesproken. De... We hebben we het helemaal nog niet over gehad. Nee. Met de enorme Wiedervernaat. Ja, en de, de afgelopen jaren waren het natuurlijk voor elke Wiedervernaat. de periode van de zeer, zeer grote teleurstellingen. Nou, dat, dat, ja, dat weet ik niet. Voor mij niet. Laat ik zo zeggen, misschien ken ik de sport te goed om uh, nog teleurgestel teleurgesteld te worden. Het heeft je niet verbaasd in die zin. Verre van. Ik heb de jaren negentig op de voet gevolgd. En uh, ja. in die zin wordt, het, wordt er steeds minder gelogen daar. Kom je zelf nog aan fietsen toe? Want dat is natuurlijk ook een manier om, om jezelf rustig te houden. Ik of of om, om, om het hoofd leeg te maken. Ja, ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Ja. Elke dag een uur hoorde ik van iemand. Is dat overdreven? Dat is overdreven, maar wel drie keer in de week. En dan uh, afhankelijk ook van het tourschema. Weet je, wel. Als, ik, als, ik, als we op toer zijn in Duitsland, probeer ik een race, de racefiets mee in de Nightliner te nemen. Uh, en ik, ik ben wel gevoelig. Bijvoorbeeld, het is nu eigenlijk prachtig weer om buiten te fietsen deze dagen. Maar er staat een toer voor de deur. En dan durf ik het toch nog niet om buiten te gaan fietsen. Dus dan zit ik binnen op zo'n zo uh, onding. Maar waarom durf je niet buiten te fietsen? Omdat, Omdat je dan, ik dan snel uh, verkouden. Kan nou, verkouden. Voor, dat is het meer koude dat soort dingen. We gaan dan toch luisteren naar uh, een nummer van, van het nieuwe album. Het album heet uh, Promises of No Man's Land. Dat komt uit op 7 maart. En het nummer dat we gaan luisteren heet Euphoria. Is niet de single. Had trouwens een prima single kunnen zijn. Wil je, wil je er nog iets over uh, zeggen? Uh, het, is, het is het eerste liedje van, uh, van het nieuwe album. We gaan er naar luisteren. Het was leuk dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. Graag gedaan. En, uh, Hier is Blauwtzoen met Euphoria. Euphoria van Blauwtsoen van het nieuwe album Promises of No Man's Land. En dat komt volgende week uit. En je kunt hem uh, bekijken op een podium in de buurt vanaf 28 februari op tournee... in Groningen, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Sittard, Helmond, Amsterdam, noem maar op. We sluiten af met uh, stadsdichters. Fotograaf Joost Bataille portretteerde 50 stadsdichters in zijn boek Ik voel me verf, onlangs uitgekomen... Die portretten laten zien dat veel stadsdichters hun vak moeilijk vinden. Onze verslaggever Floris Albers is nieuwsgierig hoe dat komt... en zoekt daarom vier stadsdichters op. Vandaag Hilde van Kouteren. Zij solliciteerde als dorpsdichter in Doel. En dat is een piepklein dorpje tegen de haven van Antwerpen aan. Ik heb een aankondiging gezien uh, van de wedstrijd... om dorpsdichter voor Doel te worden. Ik denk op de website van het Poëziecentrum of zo. En, uh, dat was wel iets wat me meteen aansprak. Ik ben zelf van Oost-Vlaanderen. Dat is een, ik denk een goede 20 kilometer van doel verwijderd. En ik ken het dorp wel en het verhaal van het dorp... dat eigenlijk bijna volledig uh, moet wijken... Voor, voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. En het feit dat een, dat een dorp, dat een gemeenschap van mensen... moet wijken voor de economie... dat is iets wat mij eigenlijk wel raakt en wat mij wel aansprak. Dus in die want, want dat is dus een heel klein dorpje... Tegen Antwerpen aan. En de, de Antwerpse haven groeit zo enorm. En die economie gaat voor. En daarom moeten die mensen hun huis verlaten. Klopt. En je kan je eigenlijk afvragen of, of zo'n uh, zo beslissing eigenlijk wel nodig was. En dat is ook wel een vraag die ik mij als dorpsdichter een aantal keer gesteld heb in de gedichten. Ja. Ja. En wat. Um, want u, er was een wedstrijd om. Uh, ze zochten daar een dorpsdichter. En u heeft daar, daarop ge. ...gesolliciteerd, u bent het geworden, u heeft die wedstrijd gewonnen... ...dus u was toen dorpsdichter, geen stadsdichter, maar dorpsdichter van dat kleine dorpje. Um, wat was uw missie? Mijn missie was eigenlijk om doel op de kaart te zetten op een andere manier. Uh, niet op de manier van ja, dat dorp dat moet verdwijnen iedere keer en die economie die voorgaat... ...maar op een meer menselijke manier en ook toch af en toe eens op een positieve manier... En bij elke gelegenheid die zich voordeed als er in Doel uh, iets nieuw moest sneuvelen of, of er gebeurde iets of er was een feest, was ik iedere keer aanwezig. En uh, na een jaar, toen ik ongeveer een klein jaar dorpsdichter was, heb ik ook het Poëtisch Adoptieproject opgezet. Toen heb ik een aantal uh, bevriende dichters aangesproken om hen te vragen om met een gedicht een bepaalde plek in het dorpdoel poëtisch te adopteren. Als een soort van poëtische bescherming, symbolische bescherming uiteraard. Maar toch eens op een positieve manier doel in de pers te brengen. Ja. En, en da is dat gelukt? Wel, daar hebben we met een aantal dichters uh, rond gewerkt. We zijn dan ter plekke ook filmpjes gaan maken in Doel. We hebben daar lintjes gehangen op de plek... waar we dat, uh, die plek die we geadopteerd hadden... om die plek te merken. En daar is dus een hele website rond gebouwd. Ja. Dus dat heeft wel een beetje aandacht gekregen, oh, ja. Ja. ja. En u, um, u heeft een gedicht geschreven... of heel veel gedichten eigenlijk over Doel... de twee jaar lang dat u dorpsdichter was. Eén daarvan, um, die heb ik gelezen... en die, die raakte mij wel... En dat was het eerste gedicht, geloof ik, dat u schreef, hè? Ja, uh, dat is een van de twee gedichten... waarmee ik uh, eigenlijk de aanstelling tot dorpsdichter heb gekregen. Ja. Uh, zal ik misschien het begin even lezen? Ja, leuk. Dat gaat zo. Voor D. Voor hopeloze liefdes en halfvergeten dorpen... heeft men dichters nodig. Alleen zij lezen lege huizen als witte regels... verlaten straten als onvertelde verhalen en halve muren als een afgebroken zin... omdat men al te ver was... en de wind uit een verkeerde hoek kwam. Ja, dan nou gaat het nog even verder. Het ja. Ja. is een heel treffende beschrijving. En, en daarvoor, daarvoor is dus, zijn dus dichters nodig. Ja, ja, ik denk het wel. Want je kan, je kan uh, heel veel vertellen... over uh, de, de, ja, de praktische kant van de zaak. En is er nog woonrecht? Is er geen woonrecht meer? De, al die zaken... maar. Zo breng je eigenlijk ook een beetje tot leven wat er, dat, dat het echt ging om een gemeenschap van mensen die moet verdwijnen. Hè? Heeft u reacties gekregen van de mensen die, die, die paar mensen die nog wonen daar in dat kleine dorpje? Ja, ik denk dat het hen plezier doet dat er op die manier toch ook nog erkenning komt. Want het zijn zo toch een beetje zo de laatste partizanen bijna die daar nog, nog stand houden. Ik denk dat er op dit moment nog een dertigtal mensen wonen of nog twintig. Ja. En, en, en die, die hebben u wel eens opgebeld of een mailtje gestuurd? Wel, ik ging er regelmatig naartoe, want je ja. kan die gedichten niet schrijven zonder, zonder daar uh, aanwezig te zijn natuurlijk. Ja. En, en zij voelden zich misschien een klein beetje erkend doordat zo'n grote dichteres eigenlijk naar ze toe kwam. Ja, zo groot zou ik mezelf nu niet noemen, maar uh, ik ja. denk dat ze toch wel blij zijn dat er uh, iemand is die op die manier ook een beetje ambassadeur van het dorp is. Ja. Hoe lang geeft u het doel eigenlijk nog? Want u, u, u had een missie om een doel op de kaart te zetten. Dat is redelijk gelukt. Maar u, u kunt, u kunt de, de haven van Antwerpen kunt u niet tegenhouden. Dus uh, ja, hoe lang geeft u het doel nog? Goh, geen idee. De haven tegenhouden kan je als dichter helaas niet. Je kan er natuurlijk wel kanttekening bij plaatsen. Maar het wordt steeds moeilijker omdat het ook iedere keer als ik er naartoe ga zie ik het verval toenemen. En dat is eigenlijk wel treurig om te zien. Alhoewel ik onlangs gehoord heb dat er nu toch weer woonrecht is. Het is, het is een heel verhaal van wel, niet, wel, niet. En het blijft maar aanslepen, wat het eigenlijk ook wel heel treurig maakt op die manier. U hoorde de stadsdichter nou van eh, het dorpje Doel... vlakbij Antwerpen, Hilde van Kouter... in gesprek met onze verslaggever Floris Albersen... naar aanleiding van een boek van fotograaf Joost Bataille... die daarin 50 stadsdichters portretteert. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur... Nooit meer slapen. Zometeen zijn we bij u terug. Walter van den Berg die schrijft dan een verhaal. Of dan schrijft het verhaal al geschreven. Maar draagt dat zometeen voor op basis van iets... dat vandaag is gebeurd in de actualiteit. En Walter van den Berg is bekend... Kent van romans als West, De Hondenkoning en Van Dode Mannen win je niet. We gaan het hebben ook over boekhoudfraude. De Ket en Van Houts, die hadden al een keer over de vastgoedfraude een toneelvoorstelling gemaakt. Maar het thema bleef fascineren en dus gaat het nu over de boekhoudfraude bij het Aholt-concern. De Val van een superman, daarover hoort u straks de theatermakers. En uh, krijgt ook tips om de nacht door te komen van regisseur Casper van der Potten van het... Uh, van der van de putten van het Nationaal Toneel. We zitten op Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. En u kunt ons ook mailen als u dat wilt. Nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen voor het tweede uur van Nooit meer slapen op Radio 1.